Wat, dat had, wat had dat gevolgen, voor gevolgen voor jou en voor je je hebt nog je zei nog dat je nog een dat er nog twee kinderen waren in het gezin ja ik heb een broertje en ik heb een zus okay. ja de gevolgen ja ik heb zelf ook ben ook bekend met een diagnostiek ADD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 En daar, dezelfde week nog, heb ik uh, een krat bier gekocht en dat uh, luidde mijn alcoholverslaving in.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 uh, waardoor ik dus, uh, dingen ging doen, in eerste instantie naar mezelf toe, die, die normaal gesproken niet zo als hij nuchter was. Zoals? Ik heb mezelf uh, toen ernstig gemutuleerd De eerste keer dat ik uh, te ver ging in drank en niet meer mezelf was. En met gemutuleerd dan bedoel je dat je jezelf gesneden hebt? Ja, gesneden, ja. gestoken, ja. Zo, dat is wel heel erg heftig. En waren er mensen om je heen die daarin ingrepen? Nou ja, ik trok de nodige aandacht in dat, uh, in dat uh, gebouw waar ik woonde.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 Um, iemand van onze gemeente. Je mm -hmm. kerkelijke gemeente. Ja. En uh, in, uh, in Sneek. Um, doet het er niet zo ver toe. Maar daar heb ik een nachtje geslapen toen ik had verkering Met een meisje uit Zeewolde. En ik to mocht toen bij, hun, uh, bij haar ouders uh, bij hun uh, gaan slapen. Ja. Verblijven. Ja. ja.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 we kenden elkaar. Nou, dat werd dus iets. En voor haar meer een schorrol. en Voor mij, ik had natuurlijk nogal uh, wat pijn en verdriet en moeite uit mijn verleden. Dus ik projecteerde dat allemaal op, op haar. En ik stelde allemaal hoop daarop. Die vriendin, Hanna, die was voor jou echt de oplossing? Ja, de oplossing voor mijn, voor mijn falen, zeg maar. Uh, in, in de liefde. Ik had ook uh -huh. al meer relaties gehad wat niet ging. En uh, ja, ik zag het allemaal in haar.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 I'm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 Stone.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 En uh, um, uiteindelijk. Uh, er gaan heel veel details op nu. Um, nou, Probeer even de grote lijnen ja. te houden. Nou, um, die vrouw waar ik voor werkte, die had uh, ook een vriendje. die had banden met de onderwereld van de regio waar ik leefde. Of woonde. En dus ik kwam wel aan drugs ook daar. aan harddrugs. drugs, ja. cocaïne, uh, ecstasy en zo. Dus dat ging ik ook wel gebruiken. En natuurlijk ook mijn drank, deed ik ook. Uh -huh. En uiteindelijk.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 Maar dat is dus wel gebeurd. Ja, nogal. Ja, je word je niet van... Oh, hé, hey, hoe laat is het? Nee. Ik was, als je het dan over het haai hebt, of over drugs, over oninvloed... Dat, uh, dat was een hele heftige ervaring. Mm. Omdat het, het verdooft je volledig. Wat als een slaaptablet, dat verdooft je, zo zie ik het. Ja. En ik was ook... Mijn benen waren verlamd en ik, ik kon ook uh, kon niks meer. Ja. Nee.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 En hoe ben je dan uiteindelijk bij de hoopteigen gekomen? Uh, ik ben uiteindelijk in een begeleidsafstandig traject wooncomplex, terechtgekomen. Uh -huh. In het noorden van Friesland, helemaal, Vraneker. En uh, daar is mijn blowverslaving uh, behoorlijk uh, vorm gaan krijgen. En uh, de bijwerking daarvan was dat ik nogal wel paranoïde en depressief ook weer werd. ja. Yeah. En, en uh, ja, het is natuurlijk ook gewoon drugs, hartstikke uh, zeker te weten. Want er wordt, wordt, de, de wiet wordt gemanipuleerd in Nederland. Dus het is, is al lang geen natuurlijk plantje meer. Nee, het heeft echt wel effect op je hersenen ook. Ja. En die, jouw hersenen waren toch al beschadigd? Ja. En, uh, maar uiteindelijk zocht uh, ik een uitvlucht om daar niet meer te hoeven wonen. Want ik, ik, ik was er niet meer gelukkig en ik wist ook wel.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 Ja, ik ben wel een aantal, het is niet op 200 te tellen, ik ben wel uh, vaak teruggevallen hier ja. bij de hoop voordat ik. Want ik wou, kwam weer ook niet omdat ik wou stoppen met mijn verslaving. Ik vond die wiet wel prima. Maar, uh, ja. dus je, je wilde eigenlijk gewoon weg uit de omgeving waar je zat. En uh, in eerste ja. instantie uh, van je verslaving afkomen vond je niet zo belangrijk. Nee. En ben je daarin van mening veranderd? Ja, ja, ik wist ook wel dat het beter was om te stoppen. Mm -hmm. Maar ik wou niet. Dus, dus dat is gegroeid hier bij de hoop. Ja. ja. Zo, en uiteindelijk heb je dus wel bewust die bewuste keuze gemaakt. Ja.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 Misschien wilt u door het verhaal van Jonathan meer weten over De Hoop en de mogelijkheden voor behandeling. Kijkt u dan eens op www.dehoop.org of bel het informatiecentrum van De Hoop. Dat kunt u bereiken op 078 6 1 3 2 Ik herhaal 078 6 1 3 2 Dank u wel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.